Vijf uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Onder de doden die gisteren vielen bij de aanslag op een café in Marrakesh... is een Nederlandse man. Nog een man en een vrouw uit Nederland raakten gewond... van wie in elk geval de man er slecht aan toe is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets naar buiten gebracht. Bij de aanslag op het centrale plein van Marrakesh... vielen bij elkaar vijftien doden. Vijf Marokkanen, zes mensen met een Frans paspoort en dus een Nederlander. Op een legerbasis in de VS is een Nederlandse helikopterinstructeur om het leven gekomen. Hij maakte een trainingsvlucht in een Apache-gevechtshelikopter met een leerlingpiloot die ongedeerd bleef. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De Apache-helikopter was afkomstig van Fort Rucker, een basis in de Amerikaanse staat Alabama... waar vliegers van de Koninklijke Luchtmacht worden opgeleid tot helikopterpiloot. De korpschefs willen dat de wapenwet wordt aangescherpt. Na de schietpartij in Alfa aan de Rijn begon de Onderzoeksraad voor Veiligheid... een onderzoek naar het verlenen van wapenvergunningen. Maar de korpschefs willen de uitkomst daarvan niet afwachten. Ze pleiten onder meer voor een verhoging van de minimumleeftijd... voor leden van een schietvereniging van 12 naar 18 jaar... en onderzoek naar een eventueel psychiatrisch verleden. In Londen is alles klaar voor het huwelijk van de Britse prins William en Kate Middleton. Er wordt een massa mensen verwacht die William en Kate bij Westminster Abbey willen zien aankomen. Pas als Kate bij de kerk aankomt is haar jurk te zien. Van prins William staat alvast dat hij in het rode uniform van de Iers Garde trouwt. De huwelijksvoltrekking is straks vanaf kwart over elf te volgen op Nederland 1. In de Europa League heeft FC Porto de eerste wedstrijd van de halve finales... met 5-1 gewonnen van het Spaanse Villarreal... De andere halve finale ging tussen twee Portugese clubs. Benfica won thuis met 2-1 van Braga. Het weer overwegend droog met minima rond 8 graden en plaatselijke mistbank. Overdag in het noorden vrij zonnig, in het zuiden meer bewolking en enkele buien. Middagtemperatuur rond 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. zuster Astrid de Jong. De vragen die nog openstaan kun je beantwoorden via 0800-1121. Je mag ook twitteren, twitter.com slash nachtzuster. Je mag mailen naar nachtzuster omrop, En je kunt ook meepraten op de chat. En dat doe je door op internet even te gaan naar www.nachtzuster.net. En dan kun je daar links in het rijtje de chat aanklikken. En dan ben je ook van harte welkom. Vragen die nog openstaan? Uh, nou ja, Ron natuurlijk met zijn liefdesverdriet kan iemand hem daarbij helpen. Of aan woonruimte misschien toevallig. Ron moet eventjes uit een uh, dalletje getrokken worden. Dus als je daarbij kunt helpen, dan uh, ben je van harte welkom. Het vegetarische kattenvoer. Nou, Ik hoor net op de valreep van uh, Rob dat uh, katten blind worden... als ze geen vlees eten. Dus dan is vegetarisch kattenvoer een heel slecht idee. Wie heeft er ooit ervaring gehad met vegetarisch kattenvoer? Wie heeft het in huis? 0800 1121... Um, dan Maarten, die me even hielp herinneren dat er nog vragen van vorige week openstonden. Wat verbruikt een trein aan kilowattuur? En hoe wordt een, helik of nee, een helikopter die naar Libië wordt gebracht, waarom wordt die niet gewoon op eigen kracht daar naartoe gevlogen? 0801121. En hij wil ook graag weten wat het Metropoolorkest kost op jaarbasis. 0801121. De crypto staat nog open. Bedrijf dat zeker solide is, is de opgave. Een bedrijf dat zeker solide is en de oplossing moet bestaan uit 19 letters. En als je hem oplost, bel dan even naar 0800-1121. Dan had Petra de, nog die ingewikkelde vraag... want zij uh, is nogal actief op internet... en heeft een community om zich heen gebouwd. Alleen nu komt ze erachter dat ze geen onderdeel meer uitmaakt... van die zeg maar, digitale gemeenschap, maar dat ze erboven staat. En dat de gemeenschap uh, de gezamenlijke interesse heeft, namelijk haar. En uh, hoe gaat ze daarmee om? En is dat nog terug te draaien, vraagt ze zich af. 0801121, als je daar nog even iets over wilt zeggen. En ik was in gesprek met Rob, die nog net even riep dat katten blind worden als ze geen vlees eten. En daarna nog iets wilde roepen, toch, Rob? Ja, ja, Het ja. ging ook over die uh, waarom katten geen varkensvlees mogen hebben. Oh ja, dat hadden we nog even, ja? Ja, Een dierenarts heeft mij eens verteld dat uh, de kans daar groot is dat ze wormen krijgen. Oh, van. Uh... Van varkensvlees. Even veel groter dan met andere soorten vlees. Oh. Ja, want hij vond het heel raar ook dat er rundvlees in kattenvoer zat. Want een kat zou zelf nooit ja. een rund uh, kunnen te grazen nemen. Maar ja, dan, ja. Ja. Maar ja, dan, dan moeten we er maar vanuit gaan dat, uh, dat katten kleine tijgers of leeuwen zijn, denk ik. Ja, ja. ja. Maar goed. Ik, zo... ik, ik heb me altijd afgevraagd, trouwens, ik luister wel vaker. Niet zo heel vaak, maar toch wel vaker. Ja. Die stem van jou kent... Het klinkt heel bekend van heel vroeger. Van heel vroeger, dat kan niet. Nee, nou, nou... Nou, <laughs> nou waarvan dan van heel vroeger? Het is in ieder geval iets heel gezelligs en rustgevends. <coughs> van jou, dus dat vind ik wel... Maar wat misschien. was er dan vroeger zo gezellig en rustgevend? <laughs> nou, iemand met een gelijksoortige stem die eraan die deed denken. Ik weet het niet precies, hoor. Ja. Maar het riep iets vertrouwds bij me op. Ja. Oh, Nou, dat, dat klinkt positief, dus dat houden we zo. Met de, met de titel van het programma. Wat dan niet? Dat heb ik al eens een keer tegen een invalster gezegd. Nou, er is al eens een programma geweest dat heet ja. de Stars. Ja, van de VPRO. Ja. Van de VPRO. Ja. En uh, ja, nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat moet maar zo de enige blijven eigenlijk. Oh ja, nou daar is al niks meer aan te doen. <lacht> nee, nee, Nee, ik ben, ben er nu al mee een, mee. een half jaar, dus dat kunnen we nu niet meer ja, uh, stilletjes Nee, nou ja, dat deel ik helemaal met je. Maar ja, het is, het is er niet meer. Niet op de radio tenminste. En uh, het was zo'n mooie titel. Klopt. Omdat ik mensen met elkaar verbind. Klopt, ja. En pleisters op de, op de wonden der vragen plak. Ja, nee. Mooi, Goed, maar uh, Rob... Ik was aan het zoeken naar iets moois van het Metropoolorkest. Ja, prachtig graag, En ja. Het, was nog, het was nog erg zoeken, want ik wilde eigenlijk zelf Rob de Nijs en, of Herman van Veen, want die had, heb ik zelf zien spelen Liest in het Carré. Is de taal, het liefste is betaal, de het de Ja, nee, dat film, doen we, zaxofoon, we niet. Nee, daar houden mensen niet van. Ach, jammer, ja. ik, ik, wel, heb, ik heb Stef Bos gevonden, ik hoop dat je het goed vindt. Ook goed, ja. Ah, gelukkig. Nou, dan gaan we die draaien met het Metropoolorkest. St we praten door ze heen. Dag op. Ik sta op de grens van vroeger en later. Voor mij een ruimte die ik nog niet ken. Achter mij alles dat ik achter moet laten. Ik sta hier met niets meer dan alleen wie ik ben. En ik maak van wat was een veilige haven. Al heb ik die stad al. Op tijden vervloekt Toch lukt het mij niet Het verleden te laten Voor dat wat er is Een gesloten boek En als ik nu omkijk Ben ik verloren Maar iets houdt mij tegen Om verder te gaan Als ik nu omkijk Blijf ik voor altijd Gevangen in alles wat niet meer bestaat En al zou ik ook teruggaan, er is niets meer over Het en toch ligt de twijfel nog dwars Al vind ik niet meer, de virus en spouwen Het laat mij niet los, het houdt mij nog vast Ik kan nog niet breken, met dat wat voorbij is, woon in mijn droom, nog steeds waar ik was, staat op de grens van vroeger en later. En achter mij ligt daar een brandende stad. En als ik nu omkijk, ben ik verloren, maar iets houdt mij tegen.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 Ik ook terug Er is niets meer over. Ik weet er en toch ligt de twijfel nog dwars. of vind ik niet meer dan de virus zijn spoken. Dood laat mij niet los houd mij nog vast. Of zou ik ook terug gaan? Er is niets meer over. Ik weet er en toch ligt de twijfel nog dwars. Al vind ik niet meer. Laat mij niet los. Als ik nu omkijk, blijf ik hier stilstaan. Ruïnes, ruïnes moet ik zeggen, en spoken. Stef Bos en Hordius, de violen van het Metropoolorkest. Die vraag staat open nu, want Maarten wil weten... wat het Metropoolorkest dan kost op jaarbasis als dat te duur is... en het moet wegbezuinigd worden. Ja, wie weet dat? Alleen mensen bij de Omroep volgens mij... en bij het Metropoolorkest, en die zeggen dat vast niet. Maar als jij toevallig weet, 0800-1121. Rob... Hoi. Hoi. Ja, ik ben er. Gelukkig. Jij ja, je had je, je radio heel hard staan net, of niet? Nee, nee dat was ik niet hoor. Nou. Ik heb mijn radio gewoon helemaal uitgezet, want uh, door de telefoon uh, kwam het gewoon binnen, toch? Ja, precies. Ik ben er gewoon. En waar belde je over op? Nou, ja. Uh, ik raak een beetje in de war van alle vragen. En, uh, <laughs> ik, heb altijd, ik heb altijd oplossingen voor allerlei dingen. Oh, dat is mooi. Uh, ik had een uh, vegetarische vriendin en haar kat was uh, verslaafd aan, uh, aan, aan uh, tunafish. Uh, tonijn. Tonijn. Ja. En uh, we hielden allebei erg van, uh, van sushi. En, uh, van, jij en de kat? Op, um, ja, nee. Ik, ik heb twee katten gehad, maar die zijn gegeven met overleden. En oh. ik heb een uitkering. Die gingen vlak na elkaar dood. En mijn moeder, en ik raakte mijn baan kwijt. Drama. Ja. Um, maar um, ja. Uh, dat vond ik een beetje gek. Weet je, uh, uh, tonijn, dat eet je gewoon niet meer. Dat, dat kan toch niet meer? Jawel hoor, als je dolfijnvriendelijke tonijn eet. Eh, uh, uh, zijn die gevangen dan met een, uh, met een schepnetje of zo? Ja, maar ja, dan, dan, dan komen we in de hele vegetarische discussies. Want dan ja, is het nee, sowieso... Gaan we, gaan we niet voeren. Oh, nou, dat wil ik best voeren, hoor. Oh, um... <laughs> nou, nou, ja... Um... Nee, ik wou, ik wou het er eigenlijk over hebben. Wat ja. ik denk, ja, laat ik de discussie dan eventjes op een ander plan trekken. Ja. Uh, de toren van Pisa, en die hebben ze volgens oh. mij omhoog uh, proberen te krijgen. Ja. Aan de ene kant door uh, zout in een uh, kalklaag te spuiten. Oh. Zuur, pardon. Oh. En, uh, er is ook een uh, verschrikkelijk uh, intelligente man geweest, een ingenieur. En die zei ook van, ja, die hele dijkversterking in Nederland... Uh, die kunnen we heel simpel oplossen. De industrie geeft heel veel zuren af. Die moeten dan weer verwerkt worden. Die spuiten we in, die, uh, in onze kalklaag. Dat wordt dan gips. Dan komt het uh, vanzelf uh, een paar meter omhoog. En dan hoeven we helemaal niet uh, al die moeilijke dijkenversterkingen te maken. Hmm. Ben ik nog in beeld? ja. Uh, maar goed, daar is ook nooit wat mee gedaan. Ik bedoel, dat plan dat is uh, alweer 20 jaar uh, geleden geponeerd. Diezelfde man had ook een geweldig idee. Ik bedoel, toen we eigenlijk bezig waren om de fosfaten uit, uh, uit de wasmidde te halen, toen zei hij van. Ik ga het even, want, want we gaan echt van het ene onderwerp naar het andere. Ja, het dus, het nou ja, ik kan je nog wel volgen, want ik zit heel erg op te letten, maar mensen die al een beetje in slaap aan het dommelen zijn, die denken nu gaat het me allemaal veel te rap. Ja, ja, daar dus, heb ik dus, zelf ook een beetje in aan het dommelen, maar ja... Jou gaat het ook, niet snel dat te gaat rap. Al door. Ja. Uh, maar nou, je, had je nog, want je zei je wilde ook iets over de vragen nog zeggen. Welke vragen? Ja, weet ik niet, ik heb er zoveel. Ja, daarom. Dus uh, noem een vraag en ik geef antwoord. Oh, oké. Okay. Nou, beantwoord dan even wat een, een trein verbruikt aan kilowattuur. <laughs> ja, de, geen idee. Nou, wat heb ik nou in jou, Rob? Nee, helemaal niks. Oh. Volgende um, vraag. Wat kost het Metropool Orkest op jaarbasis? Um, weet je, ik ben uh, tien jaar ben ik straatmuzikant geweest. Ja, en ik vond dat eigenlijk de meest eerlijke manier van geld verdienen. Dan sta je gewoon op straat, dan uh, speel je je liedje. Meestal wij de Groot. Uh, Meestal gewoon wij de Groot. Ja, of, uh, of Dylan of zo. Ja. Uh, en dan krijg je gewoon een euro of, uh, nou in die tijd, zo lang is het wel geleden, een gulden. Een gulden. En wat verdiende ja. je dan op een dag? Um, nou, ik verdiende eigenlijk best wel goed. Oh. Um, ja, tussen de 30 en de. Ja, 150 uh, gulden. Oh ja. Yeah. Ik ah. ben er wel eens een keer een idioot tegengekomen. Ik dacht van: Zo, die uh, man is lang. Mag je, mag je neger zeggen? Ja, het was een neger. Die was, die was erg lang. Dat was in Leiden. En toen kwam ik erachter dat, uh, dat het een Amerikaans basketbalteam. Uh, ja, en, en die gooide gewoon in één keer een briefje van 50 uh, in mijn kist. Kijk. En dan kun je naar huis. Ja. Maar, maar, was... maar Rob, om eerlijk te zijn, jij zegt ik heb op alle vragen een antwoord. Nee, je ja. hebt op alle vragen een verhaal. Ja, is dat uh, lastig? Nou ja, dat is wel lastig, ja. Ja. ja. Nou, uh, ja uh, ik wil wel concreet zijn ook. Uh, als jij een concrete vraag hebt. Maar de... niet over die. Uh, niet nee, over de treinen, niet, of... niet over het Metropolorkest. Nee. Nee, en... dat weet ik niet. Uh, nee. Nou, dan, dan stel ik voor dat we een andere keer bellen als, jij, als ik zeg maar een concrete vraag kan verzinnen waar jij een antwoord bij hebt. Oh. Ja, ja. natuurlijk. Het is dus een be uh, beetje anticlimax nu, hè? Ja, een beetje wel. Maar goed, uh, ik begrijp het ook wel. Oh, gelukkig. Nou, ik heb het gevoel dat ik je nog wel eens ga spreken. Um, nee, ik denk het niet. Nee, het oh. duurt me allemaal een beetje te lang. En uh, ik, heb, uh, ja, ik heb zoveel te vertellen. Dat, uh, dat is wel waar. Praat ik maar liever in mijn eentje. Oké, okay. nou dan, dan wens ik je nog een hele fijne ochtend. Ik jou ook. Dag Hop. Doei. Dag. Goed, Joop. Ja, goeiemorgen. Hallo. Goeiemorgen, je wordt wel moe van die mama hoor. Nee. Echt? <laughs> ik, ik word niet zo snel moe, hoor. Uh, maar ik had een vraagje. Ja. Uh, als je in Engeland bent, of in Canada of Amerika, dan praten ze over, altijd over de Dutchman. Ja. Maar ik wil eigenlijk wel eens weten waar het vandaan komt. Want je hoort bijna nooit van de Hollanden, of Nederlanden, uh, Nederlanden. Maar altijd over de Dutchmen. En het dan wil ik eigenlijk Dutch... wel eens weten waar dat verhaal vandaan komt. Maar komt het niet van Duitse, van Duitse bloed? Ja, ik, ik weet het niet. Ik heb er ook wel zo over uit te denken. Maar... Oké. Okay. Ik zal het wel eens graag willen weten. Waarom worden de Nederlanders de Dutchmen genoemd? Ja. Of de Dutch? Ja. Nou, ik ga mijn best doen, Joop. Oké. Okay. Ja, en ik, sorry dat ik alweer afrond, maar er zit me toch een brom in jouw telefoon? Dat ouwe, <laughs> nou, ik hoor, ja, ik weet niet wat het is. In ieder geval... Uh, ik zou hem ik even openschroeven, op want er zit een mug of een bromvlieg in of zo. Dat zou misschien zo kunnen. Ik ben <laughs> in ieder geval benieuwd op het antwoord. Ik ga nog even mijn best doen. We hebben nog maar 41 minuten, dus ik, uh, ik ga kijken of het lukt. Oké, okay, zeg, hartstikke bedankt, hè. Oké, okay, dag Joop. Jo, doei. Doeg. 0800. 1, 1, 2, 1. Uh, Klaas. Ja, hallo Astrid. Dag Klaas. Ik ben al vaker aan de lijn geweest, hè? Met die eentjes weet je dan wel: vastvriezen nee. en zo. Dan weet je dat dat de allereerste uitzending van de Nachtzuster was, Klaas? Nee, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat ik toen uh, in de uitzending was. En we uh, hebben toen al wat, uh, nou ja, wat, wat heen en weer gepraat over hoe het nou precies zat. Ja. Maar ik heb, ik, maar ik heb een, uh, een antwoord voor je. Ja. Want je weet natuurlijk dat ik een leraar ben. Ja, dat weet en dat ik. Maar het gaat toch natuurlijk over, dat, uh, over die trein, hè? Ja, hè, gelukkig. Ja. Want uh, vorige week zaten je er ook al mee. Dan denk ik nou zou ik bellen. Maar goed, dat is toch heel simpel uitrekenen. Maar goed. Uh, dat blijkt nog steeds een, uh, iets te zijn ja. waar geen antwoord op is. Nee, precies. Er zitten mensen huilend thuis omdat er maar niet gebeld wordt over die treinen. Nou ja, uh, ik kan me eigenlijk niet voorstellen, want als je een beetje kunt googlen... en uh, je vraagt op internet gewoon... Uh, ja, woordjes... nee, nee, Klaas, het is flauw. Want als je een beetje kunt googlen... Nee, nou, dan, dan, dan kun je dan kun dit hele, hele programma opheffen. Uitleggen de, wat, wat precies aan de hand is. Nee, maar dan moet ik het ook even zeggen. Mensen horen gewoon liever Klaas de natuurkundelera iets uitleggen... Dan dat ze zelf een beetje voor zich uit gaan zitten googlen. En wat, wat nog erger is, er zijn ook heel veel mensen die, um, die. die lopen niet rond met die vraag, maar die horen gewoon de vraag opeens op de radio. Dan denk je, Oh ja, dat is interessant. Dat is leuk om te weten. En dan is het leuk als meteen daarna het antwoord komt. Nou, ik zal ja. eerst het exacte antwoord geven, als je ja. dat een beetje gerust stelt. Ja. Een trein gebruikt ongeveer, en dat is een trein natuurlijk een beetje van de trein af, ja. maar ongeveer 6 kilowattuur als hij 130 kilometer per uur rijdt. Oké. Okay. En dat is een normale snelheid voor een trein? Ja, dat, uh, kijk, als een trein niet rijdt, gebruikt hij ja. geen energie, hè? Nee. Dus uh, ja, dan, dan moet je die... toch vaststellen van bij welke snelheid is dat. Dus als je met een constante snelheid van ongeveer 130 km per uur rijdt, dan gebruikt je 6 kWh. Oké, okay. maar stel nu dat hij 80 km per uur rijdt. Dan gaat het uh, verbruik naar terug. Ja. Want je moet dat zo uitrekenen, want je wou A een eenvoudige rekensommetje. ja. Uh, stel je voor, uh, dan moet ik even aan het beginnen. Je hebt een lamp van uh, 1000 watt, bijvoorbeeld, hè? Ja. en je gebruikt die één uur. Dan heeft die een verbruik van 1 kilowattuur. Ja. Dus als je van, een, een lamp van 1000 watt één uur aanzet, heb je een verbruik van 1 kilowattuur. Ja. Nou, die trein, als hij uh, dus met die snelheid rijdt, gebruikt hij 6 kilowattuur. Uh, rijd je langzamer, dan verbruikt hij minder. Want dan verbruikt hij minder energie. Ik vind het nog helemaal niet zoveel voor een hele trein. Het is ook niet zoveel, nee. nee. Dus, uh, maar ja, goed. Uh, uh, jullie, jullie vroegen daarna van ja. ja. Uh, je, je gaat gewoon uit van, van de waarde van, van wat is het vermogen van die trein? En dat is. 800 kilowatt, ongeveer hoor. Elke trein is niet hetzelfde, dus de ene trein zal iets meer, iets minder hebben, maar dat is een, een globale waarde. En die ken ik gewoon omdat ik ooit uh, in een constructiegroep heb gezeten voor het CITO om eindelijk samenvragen te maken van natuurkunde. Oh eerlijk. En, en, en toen heb ik uh, nou, dat, dat getal een beetje uitgevonden van treinen en ik heb er een krantenartikel bij gehaald. Om te kijken van nou wat is nou precies ongeveer de waarde. En nou, die, die trein heeft een vermogen van 800 kilowatt. En, en zo kun je alles uitrekenen. Ja dan moet het gerelateerd worden naar snelheid. Maar je kunt gewoon uitrekenen van wat verbruik je nou precies. Oké, okay. ik, ik vind het een leuk idee dat je de CITO bij elkaar zit te bedenken. Want je kunt het zo moeilijk maken dat in, in heel Nederland allemaal kindjes naar het VMBO moeten in plaats van naar de HAVO. Ja, nou en? VMBO is toch een prima opleiding? Is ook helemaal waar. Daar heb je helemaal gelijk in. Want uh, ik vind dat geen degraderen hoor. Ik denk van... Dat, ik hoor het wel eens vaker, maar als iemand geschikt is voor het vmbo, laat dan alsjeblieft die leerling in het VMWO volgen. Nee, maar, dat dat zeg, het, nee maar Klaas, nu luister je niet goed naar wat ik zeg. Want, nou. wat, want het, zou, het zou niet goed zijn als de kinderen die geschikt zijn voor HAVO of VWO allemaal naar het vmbo gaan omdat ik omdat de citotoets te moeilijk was. want dan heb je namelijk nee, gewoon niet genoeg dan, capaciteit een, de, op de vmbo's. Maar, nee, maar je begrijpt niet wat ik bedoel met citotoets. Uh, de citotoets uh, ja. is voor mij wat anders, hoor. want ik heb in de examens gezeten. Dus dat, is ook, dat wordt ook georganiseerd door het CITO. Ja. Dat zijn dus de, de, de eindexamens voor HAVO, VWO, MAVO. Die G wordt in mei en daar ben ik constructie... Uh, oh. die dus vond het ik ook te moeilijk. Vond dat ik, bedoel je zeker? Dat vond ik ook heel moeilijk. Wat vond je ook heel moeilijk? Het, uh, het uh, examen op het VWO. Ja? Ja, vond ik heel moeilijk. Maar goed, dat zijn dus allemaal specialisten. Hè? Ik zat er dus voor natuurlijk Ja, dat heb ik, had ik niet in mijn pakket. Dus daar kan ik geen uitspraken over doen. Ja, nee, daarom. Maar bedankt voor het kilowattuur. Ja, nee, maar je weet het nou. Ja, goed. En, en je moet even gewoon, als mensen echt verder willen kijken, dan typen ze twee woorden in. Ja. Vermogen en trein. Ja. En dan komen ze bij dat vraagstuk. Ja, zo makkelijk is het, hè. Ik kan wel ja, naar kom. huis gaan. Ja, daarom. Maar toch bedankt. Oké, okay, graag gedaan. goeiedag. Hey. Hoi. Hoi, hoi. André. Hi, Alfred. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, ik bel voor de crypto en ik kan je misschien helpen met de helikopter. Oh, nou heerlijk. He, dat uh, ruimt lekker op hier. Nou, die crypto, de opgave was: uh, bedrijf dat zeker solide is? Ja, een vastgoedonderneming. Nou, staande ovatie. ja. Terwijl ik helemaal niet goed in crypto's ben zelfs. Oh, het was, uh, je wist het per ongeluk? Uh, nou, ja, nou, het schoon in één keer toen begon Ik denk van nou, dus er begon de letters te zeggen, dat zou nog kunnen ook. Ik, nou, ik gok het erop. Nou ja, maar toen bleek het nog goed te zijn ook. Nou, wat heerlijk. Dat betekent dat je ook nog deze week een prijs in je brievenbus gaat vinden. Kijk, geweldig. Daar heb je nu al zin in, hè? Ja, ja, ja, zeker met dat mooie weer. Ik, ik heb... de hele dag ook nog een cadeautje. Nou, oh, het kan je is op. jammer dat het het niet is dan al. Uh, nou, redden we dat? Nee, dat redden we niet. Nou, Misschien dat zaterdagochtend bezorgd wordt. Dan kun je het nog net verkopen op de vrijmarkt. <lacht> ik denk dat ik er nou al gelijk vanaf wil. <lacht> het zou zomaar kunnen. <lacht> ik weet het niet zeker. Ja, nou, Ik laat mij gewoon verrassen en dan stuur ik je wel een mailtje. Ja, dat is goed. En dan kijk ik even of ik er nog een stroofoto van Jan Slach erbij kan doen. Oh, nou, altijd welkom. Oké, okay. goed. Um, het kan ook zijn dat het niet lukt, hoor. Want dus, uh, is daar geloof ik op. Maar, um, uh, ja, je kon me helpen met de helikopter. Want die helikopter die werd naar Libië gebracht met een... Uh, wat was het? Een Russisch vliegtuig? Ja, en dat kostte heel veel geld. Het kostte 200.000 euro, heb ik me te herinneren van vorige week. En ja. waarom vliegt nou een helikopter? heeft op zich van die wentelwiekjes boven. Dus waarom vliegt hij niet? Gewoon zelf even naar Libië. Uh, nou, a, dan maak je te veel kilometers, te veel draaiuren, waardoor oh. hij dus misschien eerder versleten zou zijn. Oh ja. Uh, dus transporteren is dan wat handiger. Dat doen ze met tanks bijvoorbeeld ook. Laat ook niet heel Europa doorrijden als ze aan de andere kant voor een oefening moeten zijn. Ja. En een andere reden is namelijk dat als die helikopter uh, veel te snel versleten is, moet die vervangen worden. En dat is een politiek besluit. En dat moet dan weer langs de Kamer en een hoop gedoe. En de transportkosten hoeven niet langs de Kamer. Dat gaat in een algemene begroting. Oh. En dan is het voor defensie veel makkelijker opereren... ...dan dat we iedere keer weer terug naar de kamer moeten... ...om te kijken of de helikopter vervangen mogen worden. Oh. Ja, dat, is wel, dat, dat zijn ook uitleggen, die had ik ook niet bedacht. Ja, ik kreeg ook nog een mailtje, ik zoek het ondertussen even bij. Um, dat een, helik een helikopter verbruikt gewoon te veel brandstof is ook iets, maar je ja, het, een het taartje is natuurlijk het grootste probleem. Want zodra dat zo'n ding uh, zoveel vlieguren heeft, dan moet die vervangen worden. En zoals je waarschijnlijk al wel gemerkt hebt, is uh, vliegtuigen en uh, helikopters en al dat materieel... dat gaat allemaal via de minister en via de Kamer. Terwijl uh, transportkosten allemaal reguliere kosten zijn die in de algemene begroting zitten. Dus er wordt niet zoveel over gebakken leid in Den Haag. Oké, okay. nou, duidelijk. Dat, uh, dat heb je kort en bondig uitgelegd, André. Dank je wel daarvoor. Nou, graag gedaan. Dan heb je, heb je alsnog je uh, prijs nog dubbel verdiend. Nou, ik, ik, ik ga heel benieuwd voor de brievenbus liggen. <laughs> Mooi. Ik wens je veel plezier. En veel plezier ook met Koning in de dag, hè? Jij ook. Oké, okay, dag, André. Joe, doei. Doeg. 0800-1121. Nog zo'n half uurtje te gaan en nog een paar vragen die openstaan. Uh, Igor? Ja, laatste ronde, hè? Ja? Ja, driemaal scheepsrecht. Ik, het, kan, uh, het kan nog net even, ja. ja. Uh, het het Dits, Dutch, of eh. Uh, ja. Ja, nou, ik verhaal het al. Uh, Dutch is afgeleid van Dits. Ja. En Dietz, dat is een, uh, ja, een soort uh, Duits-Nederlands wat tot uh, de late middeleeuwen werd gesproken. En daar is het van afgeleid. En in uh, Duitsland noemen ze het uh, Deutsch. ja. En dat was gewoon een gemeenschappelijke taal. Dat, uh, dat leek heel veel op elkaar. Ja. En uh, om dat uit elkaar te houden... ja, uh, De Engelsen noemen het German. Of, uh, yeah, ja, de, de Duitsers Germany, is German. En, ja. German. Ja. en dat, dat Dutch, dat, dat, dat is dus uh, afkomstig van Dietz. Zo simpel is het. Maar, wa maar waarom is dan, zijn dan de Duitsers German geworden? Van uh, germalen, hè, dus oh, Stammen ja, van de Stammen. Van Dalen, Germanen, noem maar op. Ja. En uh, ja, uh, Duits en Dutch. Dat, dat, dat, dat, wordt, uh, dat wordt wel eens verward op buitenlanders. Maar Heel ik heb ook wel eens ja. uitgelegd hoe dat zat. Van dat dieet. Dus uh, geloof ik ook in het oude uh, Wilhelmus ook van Dietze bloed, toch? niet van Duitse bloed, nee, ik. Zo ben ik. Van de... Ja, ik, ik, ik, ik ken het ben ik van Duitse bloed, maar dat gaf bij ons op school al veel verwarring. Ja, en, en eigenlijk hebben de Duitsers zich gewoon naar hun eigen gemeenschappelijke taal genoemd, Dodgers, ja. uh, Dieters nou ja, zo, uh, zo zit dat geloof ik. Heerlijk, het geeft me een goed gevoel als we alle vragen kunnen beantwoorden. Ik heb er nog maar eentje openstaan. Ja, nou ja, ik ik uh, vind het wel leuk om, uh, om... Ik google nooit wat. Ik uh, put het uit mijn mavo-kennis. Ja, ah, dat moeten we hebben. Ja, ja, dat vind ik heel fijn. Uh, oké. Okay. Nou, dankjewel. Een leuke nacht uh, was het. Uh, dus, uh, oh, gelukkig. Misschien tot volgende week. Maar Altijd als goed. dat ik dan slaap. <laughs> ja, dat zou vervelend zijn. <laughs> ik kan niet elke, elke week een nacht overslaan. Nee, nou ja, dan, dan spreek je over twee weken weer. Ja, oké. Okay. Nou, goed. Uh, Goeie nog. Hoi. Dag. Rob. Ja. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Ik uh, wilde nog een aanvulling geven over waarom in uh, kattenvoer uh, rundvlees zit en geen varkensvlees. Oh, oké. Okay. Ik, uh, <laughs> ik luister altijd naar het programma en uh, dan is de bedoeling dat ik laat zal, maar dat lukt dus nooit. Dus ik heb er een encyclopedie bij gepakt omdat ik dus zie dat het heel belangrijk is. Ik heb namelijk zelf honden en katten. En ik heb het dus nu in een encyclopedie opgezocht. En dat betreft, dat betreft dus uh, het voeden van honden. Uh, dan zal ik het even voorlezen. Ja. Geef het voedsel altijd wat aan de droge kant. Maak er eventueel een papperig geheel van. Maar nooit iets dat meer overeenkomst vertoont met soep. Geef <lacht> geen voedsel als u twijfelt aan de versheid ervan. En nooit mogen we de hond... Dat geldt dus ook voor de kat varkensvlees of botten geven. Maar ook nooit producten die in contact zijn geweest met varkensvlees. Zoals in de slagerij gebeurt. Varkensvlees veroorzaakt bij de hond ernstige huidirritatie... en kan verder besmet zijn met het voor de hond dodelijke ziekte van ayeski virus Zo. Dat is een virus die dus in varkensvlees voor kan komen... ...voor de mens totaal onschadelijk is... ...maar voor een hond dodelijk. Net zo goed als dat je een hond... ...nood chocola mag geven... ...en ook nood aan een paard. Zo. En ik hoorde dus... ...een uh, meneer dus zeggen... Dus ...dat dus een, een kat wormen krijgt... Dus ...van varkensvlees. Nou, dat is dus... Uh, uh, ...wormen krijgen ze dus sowieso al... ...dat kunnen ze van de straat al op doen... ...omdat ze aan alles snuffelen. Maar... Dat is dus niet de reden waarom dus een hond of kat geen varkensvlees mogen hebben. En ik weet het namelijk heel goed. Ik heb namelijk zelf een hondje, dat is nu zes jaar. En dat heb ik in het verleden in de dierenwinkel gekocht. Ja. En die had ik dus al een paar maanden in de dierenwinkel zien zitten. Want hij was vier maanden dat ik hem daar ophaalde. Dat is een beetje een kneusje. En dat hondje is waarschijnlijk zo jong bij zijn moeder weggegaan... dat hij dus echt een eetstoornis had... En dat heeft dus echt een jaar of twee, drie geduurd voordat hij vertsoenlijk ging eten. En het enige wat hij at was een bruin sneetje brood met kaas of een sneetje brood met leverpastei. En leverpastei is ook van een varken. En doordat ik dat op een gegeven moment ook bij de dieren als de site, zei, zei, zei zei, dat mag je nooit, mag je nooit geven. En toen ben ik dat in een ancyclope dier gaan opzoeken en ik heb het dus ook voor me liggen. En dat klopt inderdaad, dat verhaal. Nou, ik zet toch leuke dingen om even mee te pikken op de vrijdagmorgen. Ja, ik denk, uh, ik heb nog nooit uh, van mijn leven naar de radio gebeld. Al weet ik vaak een heleboel oplossingen dat ik denk van... nou, het is eigenlijk verschrikkelijk simpel. En waarom komen ze niet meteen met een goede antwoord? Want Tja. van die toren van Pisa bijvoorbeeld... Ja. dat is eergisteren op het nieuws geweest. Ja, maar dat heeft niet ik... iedereen gezien... Ja, maar ik weet dus niet of die stijger dus aan de, aan de buitenkant of aan de onderkant heeft gestaan. Maar die meneer die zei dat die stijger waarschijnlijk ondergronds heeft gestaan, die heeft ook gelijk. Want wat hebben ze namelijk gedaan? Ze hebben die toren rechter gezet. En ze hebben dus een contragewicht in de fundering aangebracht om in, het, in de toekomst het scheefzakken weer te voorkomen. Zo, nou, maar dat, dat zijn wel dat, goede aanvullingen. Het is maar goed dat jij even belt. Ja, dat is dus. Uh, maar dat is eerst iets op het nieuws geweest. En toen hebben ze ook uit op het radio nieuws zelfs. En toen hebben. Ik heb het op de televisie niet gezien. Oh. Maar op de radio werd dus eigenlijk uitgelegd wat ze gedaan hadden. Dus ze hebben het misschien aan de buitenkant ook met stijgers leuk gewit en schoon gepoetst. Maar ze hebben die fundering hebben ze dus zo veranderd dat dus. Ze hebben hem teruggebracht. En dat kan je natuurlijk nooit in één keer doen met hydraulische krikken. Dat moet echt stapje voor stapje. En ze hebben er tevens voor gezorgd dat hij in de toekomst niet scheef zakt. Want ze hebben dus met beton, ik weet niet hoeveel ton, hebben ze contragewicht aangebracht. Nou, dan, uh, dan, ik ga nu echt die hele toren van Pisa-vraag eens een keertje afsluiten. Want die is inmiddels 3,5 ah. uur geleden gesteld. Maar Alles is ik... erover gezegd. Oké, okay, nou... Maar en, dankjewel. Over, en, en wat die meneer vertelde over die stoks met ja. die streepjes, die ja. aandelen... Ja. dat is ook een tijdje geleden op televisie geweest. Dat klopt, dat verhaal. Gelukkig. Dat werd, dat werd ook nog gedemonstreerd. Ja, gelukkig. Nou, dan weten we dat in ieder geval zeker. Ja. Weet je toevallig ook nog wat het Metropoolorkest kost op jaarbasis? Nou, ik denk te veel. Nee, ja. niet, nooit nee, te veel. Nee, ik weet het echt, dat weet ik echt niet. Als je één keer in Carré bij een optreden van het Metropole ben geweest, en ben je verkocht. Ja, nee, dat, ik maak ook maar een grapje. Ik, ik heb daar totaal geen idee van wat dat kost en of dat wel of niet terecht is. Nou, toch van bedankt voor de poging. Oké. Okay. Fijne vrijdag. Ja, Dag. Hoi. Daag. Ale. Ja. Hallo. Hallo. Wat bel je het over? Het gaat over die helikopter. Ja. Die helikopter is in Libië... Door Gaddafi-jongens achtergehouden. Nee, dus een en die andere is er niet weer naartoe helikopter. gevlogen, maar die is vanuit Leeuwarden. is hij met die Iliushin. naar Djibouti gevlogen in Eritrea. Want daar lag dat schip dat patrouilleert. om die kapers uit Somalië en zo tegen te houden. Daar moet je weer naartoe. Ja, maar het is een andere helikopter. Wat zegt u? Dat is een andere helikopter. Er is geen helikopter naar Libië gebracht, niet? Jawel. Nee, die is, daar, die, die is van dat schip, Waar je, op strand geweest om twee mensen af te halen. Maar Alen, dat ja. is een andere helikopter. We hebben het over twee verschillende helikopters. Oh, dan ben ik in de war. nee, maar het is wel het is altijd goed om te weten even hoe deze helikopter er gekomen is. Ja, want er is maar hier vanaf Leeuwarden is één helikopter naar. naar naar uh, Djibouti gevlogen. Ja. Dat is een, maar dat is een andere. Oh, is dat een andere? Ja. Maar Zo, die... Ik dacht dat ze zijn in de waarde. Dus is, uh... Nee, is... maar die zijn we kwijt toch? Ja, die zijn we kwijt. Ja, die en die zijn... moesten er een andere naartoe gebracht. Waarom? Dat, ja. dat schip daar geen helikopter mee had. Ja. En dat schip is onderwijl... is weer naar Djibouti naar, uh, naar gevaren... door het Zuiderskanaal. En toen is daar een helikopter heen gevlogen... Vanaf de vliegbare Leeuwarden met het grote Unusin. Nog even we zien door de helikopters het borst niet meer. Ik denk het ook niet, want de <laughs> andere helikopter heeft niks te zoeken in, in, in Libië. Want daar vliegen F-16 voor de kust langs vanaf ja, maar, Sardinië. Ja, maar, nou Ja, okay. maar laten we deze vraag alsjeblieft afronden... want volgens mij is in ieder geval de, de vraag waar Maarten mee rondliep... is nu beantwoord. Oké. Okay. Dankjewel. Dag gedaan. Ale. Yes. Alen. <laughs> Dag. Dag. Ja, Roos. Ja, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Uh, ik wil even over die, die, die man, dat vermogen van die trein. Ja. Het verbruik. Want die man die kan niet zo heel erg goed rekenen. Oh jee. Ik en was zo dat blij die de... dat die vraag beantwoord was en dan komt het ja, toch weer. Uh, ja. Als die trein een vermogen van 800 kilowatt heeft. Ja. Dat is een uh, gemiddeld vermogen voor bijvoorbeeld een trein van vier wagons of zo. Ja. Want je je kan natuurlijk een sprintertje hebben van twee wagens. Ja. Of een intercity van uh, twaalf uh, wagons. Ja. En dat heeft natuurlijk een stuk meer vermogen nodig om 130 te rijden dan het sprintertje van twee wagons. Nee, maar daarom zei, daarom zei, volgens mij Klaas zei ook: dit is de gemiddelde, een gemiddelde ja, trein. Dat, dat, dat... Dat, dat is heel goed. En daar yeah. zit 800 uh, kilowatt, is ook heel redelijk. Yeah. Maar als hij om zijn topsnelheid te rijden, zijn top want hij kan harder, maar dat mag hij niet. Yeah. Dan heeft hij bijvoorbeeld drie kwart van zijn maximale vermogen nodig. Yeah. Dus dan kom je op 600 kilowatt. Als hij dat nou een uur lang doet, yeah. gebruikt hij dus 600 kilowattuur en geen 6. Oh, oké. Okay. Want 6 kilowattuur verbruik, dan zit je ongeveer in het verbruik van een opgevoerde brommer. Maar om... ...een intercity van A naar B te brengen, zelfs al is het maar een gemiddeld klein intercitytje, heb je toch iets meer vermogen nodig dan dat. Ik heb nu, ik heb nu een beetje een beeld van, van een locomotief waar ze, net als dat je denkt dat er in een pinautomaat een kaboutertje zit die het geld uitdeelt. Ja. Zo tenminste dat denk ik altijd. En denk ik nu dat er in een, in een uh, uh, locomotief een, een brommer zit. Nou, het is iets dikker dan een brommer. Het is ongeveer ja. uh, uh, uh, uh, uh, vier vrachtautomotoren bij elkaar. Maar wat, uh, eventjes, want anders word ik volgende week weer gebeld over die stomme trein. Ja? Hoeveel kilowattuur verbruikt een trein nou, nou? Nou, gemiddeld kan je zeggen 600 kilowattuur. Oké. Okay, uh... Uitgaande van die 800 kilowatt als gemiddeld vermogen voor een gemiddelde trein. Oké. Okay. Ja, dan zijn we er toch nog uit. Ja, alleen, alleen die meneer de natuurkundeleraar maakt een rekenfoutje. Nou, ik ook even hij probeerde het, denk ik, mij gewoon een beetje op zijn Jip en Jannekes uit te leggen. Ja, uh, uh, uh, qua, qua, qua uitleg en uh, verhaal was hij wel leuk, maar ja. uh, zijn berekening klopt niet. Heet je Zoals... nou Roos? Uh, even... Ja? Oh, want ik, ik, uh, je hebt een beetje een stem. Ja, ja, een beetje een zware stem, sorry. Oh, maar je bent wel een mevrouw? Ja, zeker. Wat grappig. Ja. ja, ik denk ik check het toch even, want anders raak ik, raak ik alsnog daar nog van in de war. Ja, Hergeluk. en dan nog even een tip voor iedereen die nu nog wakker is. Ja. Kijk even slapen. naar buiten, naar het zuiden, want dan zie je een heel prachtig klein licht oranje maansikkeltje van de bijna nieuwe maan. Ja, ik ben op de fiets op weg naar Rotterdam, ik zit nu in Delft. Dus nog een half uurtje, dan is bestemming bereikt. Het is prachtig en de vogeltjes beginnen te fluiten we... en zo. En dan zet Het radiootje aan met de nachtzuster En dan is het vliegen de kilometers voorbij. Dus je zit nu op de fiets te bellen? Ja? Ja, waarom ook niet? Het klinkt prima. Ja, het, het, het, het mag handsfree En deze telefoon heeft niet zoveel last van windhuis. En bovendien nee. vrijwel geen wind. En uh, er is ook heel weinig verkeer. En hoeveel kilowattuur verbruik je nu? Uh... Ik geloof dat een mens ongeveer een 100 watt gebruikt om te fietsen. <laughs> dus in Kijk. een uur is dat uh, 100 wattuur, dus 1 tiende kilowattuur om uh, van Den Haag naar Rotterdam te komen. En waar heb jij zo leren rekenen? Gewoon uh, aangeboren, ja, ja. Een, beetje, een beetje op school. Uh, ik heb VWO gedaan. Dus... Oh, en je hebt opgelet? Ja, dat zit er ook wel een beetje in. Ik ben ook altijd goed geweest in hoofdrekenen. Dat heb ik van mijn opa geërfd. Ah, dat is altijd makkelijk, hè? Die, die kon, maar dan praat je over uh, 60 jaar geleden of zo. Die kon met zijn uh, hoofd sneller rekenen dan de toenmalige rekenmachine. Ja. Maar dat ging toen, toen, toen waren er nog geen computers. Nee. Ja, toen waren toen... nog met een zwengel eraan en zo. Ja, toen waren we het ja. nog niet afgeleerd. Nee, precies. Toen waren we het nog niet afgeleerd. Nee, dat is het. Ja. Want Tegenwoordig, als iemand 5 keer 5 uit moet rekenen, dan pakken ze een calculatortje erbij. Terwijl ik nog in mijn hoofd heb zitten dat dat 25 is. Ja, maar dat heb ik zelfs nog. Ja, maar als nee. je dan nog een keer maar 5 doet... Dan is het 125. Ja, kijk. Dat zijn de makkelijke getallen. Maar ik kan ook wel hoofdrekenen. Alleen van die ja. kilowatturen, daar mis ik toch een klein beetje basiskennis, ben ik bang. Goed, ja, ik... Uh... Met natuurkunde en zo, dat... Lacht mij altijd wel. Ah, mooi. Nou, wat ga je doen in... Uh, uh, je komt uit Delft en je ging naar... Ik kom uit Den Haag. Oh. En ik ging naar Rotterdam. Oh, je rijdt maar nu bij de... Delft? Ja, ik rijd nu de, door de, door de TH-wijk. En wat ga je doen in Rotterdam? Uh, beton controleren. Ach, dat moet ook gebeuren. Uh, ja, er wordt, wordt in een betonfabriek wordt beton gemaakt. Die wordt ja. met auto's naar uh, bouwwerken gebracht en daar wordt het gestort. Ja. Maar die beton die moet aan bepaalde eisen voldoen. Dus elke betonfabriek die heeft een laboratorium en dan neem je een kruiwagentje beton uit een uh, betonwagen en dan ga je wat proefjes op doen. En dan reken je wat dingetjes uit en dan moet het binnen bepaalde grenzen vallen. En dan kan je vervolgens aan een uh, certificatieinstelling laten zien dat jouw gegevens kloppen. Ja. En omdat jij zweert bij die certificatieinstelling dat jouw betonnetje goed is, kan die bouwer er een uh, torenflat bouwen bijvoorbeeld. Want ah. tegen de tijd dat die beton versterkt heeft, ben je een maand verder. Dan zijn ze natuurlijk al heel wat verdiepingen hoger. En als je dan de verkeerde beton geleverd hebt, heb je een probleem. Ja, ja zo is, dus dit is, die... is. dat is wel al twintig jaar geleden. Maar zo is er bij mijn broer een hele etage van de flat afgebroken. Die hadden ze verkeerd gestort. Nou ja, of jullie hebben het niet goed gecontroleerd daar in het laboratorium. Ja, ik weet niet of dat ons laboratorium is geweest. <laughs> We zijn een heleboel uh, betonbedrijven. Uh, ja. en, en, en helaas waar gewerkt wordt, worden ook wel eens foutjes gemaakt. Ja, maar gebeurt dat vaker? Dat, dat, dat, ik hoor, je hoort het nooit meer, toch? Dat er een etage van een flat afvalt. Nou, echter echt afvallen, dat, uh, dat gebeurt zo graag niet. Maar. Nou, het ja, was, ja. Een heel mijn veer was in rep en roer. Dat weet ik nog. Ja, Daar weet, dat, dat weet ik verder, verder niet van. Maar. Nee, het is lang geleden. Ik weet wel dat er, dat er een tijd geleden in Maastricht de balkons ja. van een flat gevallen zijn, ook, maar dat, ja. was een, dat was een, uh, een fout in de, in de wapening dus van het betonijzer, Dat was niet goed uitgerekend, waardoor die uh, balkons niet goed aan het gebouw hingen. Ja. En vervolgens de bovenste brak af en die nam uh, alle balkons eronder mee. Ja. En er zaten helaas ook nog twee mensen tussen. Dat was wat minder gezond. Ja, daar zijn toen uh, mensen bij overleden inderdaad. Ja. ja, ja, ja. Dus... Nee, dus uh, ik ga je niet langer afleiden, anders word je moe en dan uh, zit je niet op te ja, letten straks. Van een, van, van een uurtje fietsen krijg ik nog geen benen. Ja, ik hoor het. Maar, maar ik word er zelf een beetje moe van. Oké. Okay. Van het idee. Ja, bedankt. Ik, uh, bedankt en succes met de uitzending. Ga weer lekker via de radio verder luisteren. Ah, hartstikke goed. Goeie reizen. Ja, dankjewel. Dag. Hoi. Klaas. Ja, hallo Astrid, daar ben ik wel even weer even. Oh, het is Meester Klaas weer. Want, uh, ja, dat is de natuurkunde leraar. Ik heb echt geen rekenfout gemaakt hoor. Is het toch 6 kilowattuur? Ja, het is 6 kilowattuur per kilometer voor die trein. Kijk, je moet dat definiëren, die energie. Dat energieverbruik van hoe lang ga ik hem gebruiken? Of hoe ver ga ik hem ruiken? Dat is allemaal ja. terug te rekenen. Maar het, het, het, ik heb gewoon het goede antwoord gegeven. Het is 6 kilowattuur per kilometer. Als je met die trein van 130 km per uur rijdt. Wacht even, ik ga Roos even terugbellen. Want dan. Uh... Oh, wacht even. Nee, ik heb geen nummer van Roos. Dat is jammer. Even kijken. Nee, ik heb geen nummer van Roos. Heh. Dat is jammer. Ik denk, ik, ja, ik, denk, ik, ik denk, laten we het dan van eens voor altijd even oplossen dat jullie eruit zijn, maar ja, volgens ik, mij... Ik uh, <laughs> ja, ja, ik ben al uit. jullie eruit helpen. <laughs> maar snap je dan ook waarom Roze uh, zegt dat het 600 ja. is? Jawel, maar die, die rekent dan weer met een andere afstand en als je langer gaat rijden, dan komt er elk, bij elke kilometer heb dus al verbruikt voor 6 kilowattuur. Ja, maar, maar je zegt km hij rijdt 130 kilometer per uur. Dus ja. rijdt hij 130 kilometer. Dus moet je die 6 kilowattuur per 130 doen in jouw rekensom? Nee, nee. Die 130 km dat is een andere factor. En daar moet je dus het begrip tijd aan koppelen. Want uh, ja, de, de snelheid zegt even helemaal niks. Daar kun je. Kun je dus uitrekenen na de afstand die je moet afleggen, of je kunt het uitrekenen naar de tijd die je moet afleggen. Maar je, je kunt niet beide doen. Oh, wacht even. Ik heb uh, Roos die belt terug. Dat is dan weer fijn, Roos. Ja, ik, ik, ik hoor de discussie. Ja. Maar je kan inderdaad het aantal kilowattuur per kilometer uitrekenen. Ja. Maar dat zegt nog niet zo gek veel. Want kilowattuur is het opgenomen vermogen of het verbruikte vermogen per tijdseenheid. En dan wat nee. partijteenheid per kilometer te gaan rekenen. Je kan ook het aantal kilowatts per, per verplaatst gewicht of zo uit gaan rekenen. Maar als je die, die trein een uur lang op 130 kilometer laat rijden. Ja, dan een uur lang. Dan je dus, maar maar een niet lang. Ja? Mag ik even onderbreken? Als ja. je zegt een uur lang, ja. ja, ik heb het gezegd, per kilometer. Maar als je het een uur lang gaat doen, dan moet je dus die zes, uh, dat vermogen, dat is ongeveer uh, 800 kilowatt, dat moet je dan keer één doen. En dan kom je dus inderdaad op 800 kilowatt en, uh, kilowattuur. En als je dat dan uh, voor drie kwart deelt, dan kom je inderdaad op 600. Wat jij ook zegt in het uh, vorige gesprek. Ja, maar je, je, gaat, je gaat. Kijk, als je gaat. Hoeveel, hoeveel vermogen gebruikt hij? Dat is altijd. Nee, de, vermogen uh, kan hij niet gebruiken. Hij kan energie verbruiken, hè? Ja, oké. Okay. <laughs> nou, ja, ja, pa, pas op, oh, uh, roos. Want anders krijg je een vier. Oh, nee. Ja. <laughs> e e energie, e e energie is. Uh, hoe heet het vermogen per tijdseenheid, wat gebruikt is natuurlijk. Okay, maar... Vermogen per tijdseenheid ken ik ook niet. Ik ken wel vermogen keer tijdstijd en dat is energie. Wacht even, wat er ja. Zegt iemand via de chat luisteren? Die zegt nu, hier kom je nooit uit, want de een rekent per tijdseenheid en de ander rekent per opgenomen ja, dat, vermogen. En dat heb ik ook aangegeven. Je kunt of per tijdseenheid rekenen, of per afstand uitrekenen. Maar je kunt nooit beide doen. Dus mijn, mijn berekening is correct. Je rijdt ongeveer, als je 130 km per uur rijdt, ongeveer 6 kWh per kilometer. Ja, maar dat, dat zei u er aanvankelijk niet bij. Van die kilometer. Van die nou, kilometer. Dat, dat is nu dat is, helemaal is, duidelijk dan. En ik denk ja. dat Maarten, die snapt het allemaal, die zit te luisteren, en die denkt: Oh ja, maar dat bedoelen jullie zo. Dus dan is in ieder geval zijn vraag beantwoord. Oké. Okay. Ha, hartelijk dank. Ja. Nou, fiets voorzichtig okay. verder, Roos. Ja. Succes. Hoi. Klaas, dank je wel dat je nog even terugbelde. Ja, nee maar goed. Uh, voor mij is het volstrekt duidelijk. En nee. uh, mensen die het nou over die moeten toch echt even... Nee, op, oh, op nee niet nog een keer zeggen dat je moet gaan googlen. Nee hoor, dat do oh, nee. doen we niet Mag meer. Dat niet? Nee, want straks gaat iedereen googlen, belt er niemand meer. Oh nee. Zit Goh, ik hier okay. mee eentje? Oh, dan bel ik nog wel eens hier als we naar u kunnen vragen. Is, is okay. altijd goed. Spreek ik je dan Klaas, dank je wel. Nee. Hey, dag. Goeie dag. He. P.O. Ja, juist er is. Hallo, het werd wat later, want er kwam een natuurkunde fit tussen. Nou, ik heb dat begrepen, ja. ja. Ik, even voor de mensen die je niet kennen. Je was altijd een vaste luisteraar die je regelmatig belde. En altijd als ik jou sprak, hoorde ik vogeltjes op de achtergrond. Ja. En uh, uh, je hebt mij regelmatig even laten horen dat de vogeltjes wakker werden in Friesland. Ja. Nou, het is tien voor zes. Ik hoor niks, Peo. Ach. Je hoort niks. Ik hoor geen vogel. Moet je luisteren? Wacht even hoor. Ik ben... Ho hoor je die merel niet? Dan nou moet je even stil zijn. Dan moet ik ook stil zijn. Anders praten we door de merel heen. Ik vind het een beetje een flut merel, Peo. Ja, nou ja, het waait nogal. En je, nee. hebt er, je hebt gewoon één merel voor me. Nee, wel meer. Een Merel in een zanglijster. Een Merel in een zanglijster die een beetje voor zich uit zitten te fluisteren met z'n tweeën. Ja. ja, een beetje flauw, <laughs> Maar ze zijn wakker, begrijp ik. Ze zijn wakker en uh, ja, het is uh, wat minder goed weer voor de vogeltjes. Oh, en maar heb je, je ook... Echt niet, want ik hoor ze hier toch... Nou, de... ik hoor ze nu een beetje in de verte, inderdaad. Maar het is niet... Uh... Nou, ze zijn, zijn niet heel erg aanwezig. Maar ik hoor net, uh, want jij bent nogal van de natuur... en ik hoor net van Roos dat er zo'n mooi uh, sikkelvormig maantje te, nog te aanschouwen is. Ja, nou, dat, uh, dat, dat kan ik hier niet zien. Ik heb het nog even bekeken, maar het is hier behoorlijk zwaar bewolkt. Ach, wat jammer nou. Ja, dat is heel jammer, want die kleine sikkeltjes die zijn geweldig, mooi. Ja. Ach, hebba. Hé, hey, en Peo, ik heb je een hele tijd niet gesproken. Hoe is het verder met je? Ja, uitstekend, joh. Uitstekend. Oh, gelukkig. Ja... Ik ga morgen uh, een aantal boten even vervaren, van uh, de ene kant van Lemmen naar de andere kant, door de sluis. Die moeten naar uh, een uh, verhuurbedrijf en uh, ja, die ga ik er even naartoe varen. Want je weet dat ik iets met, uh, met bootjes heb. Ja. Ja. En dan ga je smiddags eventjes natuurlijk de Koninklijke Bruiloft kijken op televisie. Absoluut niet. Nee, wou, volgens mij heb je niet nee, eens een televisie. Wel. Wat zei je? Oh ja, je hebt wel een televisie. Jawel, ja. jawel. Ja. Nee, ik moet smiddags uh, uh, mijn eigen boot uh, naar heeg brengen, want dan ga ik van het weekend wedstrijden zeilen. Ach, veel belangrijker natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik vind het leuker dan die, uh, die, die Engelse bruiloft. Dat is misschien wel de bruiloft van de eeuw, dat weet ik niet. Maar er wordt een hoop over geschreven en gedaan, en ik vind het allemaal best. Ik vind het allemaal best? Ja, ik hoor het wel. Ja, je merkt het vanzelf. Ja. Nou, ik um, uh, denk dat ik je binnenkort wel weer eens spreek, want uh, ja, even de vogeltjes horen aan het begin van de dag, dat kan nu weer, hè? Ja, nou ja, dit, ik, uh, ik, nou, ik vind het jammer dat, dat ze zo slecht doorkomen, maar er staat hier ook een stevige wind. Dus als ik de telefoon in de lucht houdt, dan, ja, dan denk ik ook dat je alleen maar wind houdt. Ik kan het nog wel even proberen. Ja, ik hoor ze hoor. Ja, hoor je ze? Ja. ja. Ze komen zwak door, maar misschien een andere keer nog eens, uh, als het heet. Nou, ik, ik dank je hartelijk dat je er even was en ik spreek je vast snel weer. Ja, dat zou best kunnen, want uh, donderdag of tijdig is toch altijd wat moeilijker voor mij dan, uh, dan op een zaterdag. Maar uh, nee, ik vond het ook gezellig om je even weer gesproken te hebben. Nou, hartstikke mooi. Dan, ja? uh, dan wens ik je goede vaart morgen. Ja, maar moet je nog wat weten over het koninginnedag weer? Of, uh... Oh, fijn! Ja, ja dat willen dan... mensen weten natuurlijk. Ja, ja, want het is hier dus nu zwaar bewolkt. er komen een paar drupjes uit de lucht. Maar in het noorden zal vanaf de middag zal het uh, echt uh, wel lekker zonnig worden. 19 tot 23 graden. In de zuidelijke helft van Nederland heeft het al wat te maken met wat onweersbuien. Ja, tussen Onweerstussenhaatjes. En uh, net als gisteren in Gelderland. Um, zaterdag en zondag, dus zaterdag Koninginnedag. Dan zal het droog zijn in het hele land. Een windkrachtje Oost 3 is voorspeld. En uh, een graad of 20. Dus dat is uh, redelijk Koninginnedag weer, denk ik. Oh, heerlijk. Ja, nou ja, goed, dat... Uh... Misschien wel leuk om toch even te melden. Ja, voor de, maar, mensen die op onze eigen koningin wachten. Maar dan nou had ik ja, precies, onze eigen koninklijke nieuws. Nee, maar ik, ik hoorde van de week dat er een soort een hoge, hoge of lage drukgebied boven Nederland hangt. waardoor het zo verschrikkelijk mooie weer is. Ja. En dat het zo, dat het zo aanwezig is dat het uh, voorlopig zo blijft. Maar dat ja. zit er dus niet in, als ik jou al hoor nou, over onweer en regen. Nee, dat is alleen vanmorgen even een beetje. En dan klaart het in de middag klaart het op in het, uh, in het zuiden van het land. En het is namelijk uh, 10 of 1015 kilo, hek, nee, hectopascal en, uh, en windkracht oost. Nou, dat betekent wel vrij standvastig weer. Okay. Daarom blijft het zo uh, rond om diezelfde barometer drukken. Heerlijk. Dan, dan wordt het een mooie meivakantie. In, in ieder geval. Dankjewel, P.O. Nou, ja, weer ik kan nooit in ieder geval zeggen. Ach, laat me nou gewoon. Ja, zo is dat. Oké, okay, tot snel. Talip, goede dag. Goede dag. Hallo. Zo, dat duurde even lang. Maar ja, er is wel wat een en ander verteld over katten voor. Ja. En ja, wat ik nu ga vertellen is een beetje aanvulling. Want ik heb dingen verteld. Uh, als student bioloog wil ik wat vertellen. Ik ben een derdejaarsstudent, derde jaar student, studeer aan de Radboud Universiteit. Ja. En ja, een katachtige, dat is geen uh, uh, zoogdier, maar een roofdier. Hè? Ja. Dus uh, het is een vleeseter. Ja. En de vraag is: als een kat een, een muis vangt, welk deel van uh, het lichaam eet de kat van een muis? Ja. Weet je dat? Welk deel van de muis die opeet? Ja. Ik, ik neem aan het filetje. Ja, ja, het is zeker vlees, maar uh, wat op vlees? Nee, maar ik dacht muisfiletje, dus zo zeg maar de billen en de dijen. <laughs> nee, het is namelijk zo dat hij de darmen opheet. En uh, dat is oh. namelijk een reden. Nou. Want uh, een muis die heeft een sterkere galblad dan een kat En, en gal, uh, gal, die zorgt ervoor dat de vetten uh, in stukjes worden uh, geïmolgeerd, zeg maar, in stukjes worden gehakt de adem. En een kat die krijgt dat met zijn normale voeten niet binnen. En wanneer hij een darm van een uh, muis eet, die dat wel. Er was ooit een vraag uh, van een student die vroeg: van, uh, Kan een kat onderbroeken eten? Als een kat dat doet, dan wordt hij hartstikke ziek van. Dat okay. moet hij dus juist niet doen. Dus hij moet juist dat zo binnenkrijgen. Okay. Maar en als een kat dus geen, geen vlees eet, wordt hij ook ziek? Ja, ja, ja, dat zeker. Ja, ja, ja. Dus je moet geen uh, krappen alleen maar virtuele vervoer Oké. Het die gaat naar de knoppen. Nou, is die vraag ook nog beantwoord. Dankjewel, Talib. Oké, okay, doei. Succes met je studie. Doei. Dag. Uh... Nou, betekent dat we de vraag over het metropoolorkest niet hebben kunnen beantwoorden? Wat. Uh... Le wat kost dat op jaarbasis? Mail me op nachtzuster als je daar nog iets over kunt of wil zeggen. En volgende week zijn we er weer met nieuwe vragen en antwoorden. Tot dan!